Mark Hokke met het NOS Journaal. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer... hebben weinig vertrouwen in de aanpak van minister Wiebes en het kabinet... om de problemen als gevolg van aardbevingen in Groningen aan te pakken. Zo doen Wiebes en het kabinet veel te weinig... om de veiligheid te verbeteren, vindt de oppositie. Gisteren stuurde Wiebes een brief waarin hij aankondigde... dat de afhandeling van schade door aardbevingen vereenvoudigd wordt. Mensen met beperkte schade kunnen een vergoeding van 5000 euro krijgen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 in plaats van een jaar wat het kabinet wilde. In de vestinggrachten van Naarden mag niet meer worden gezwommen. Er liggen mogelijk explosieven in het water. Ook magneetvissen is met onmiddellijke ingang verboden. Uit onderzoek van Stichting Monumentenbezit blijkt dat er mogelijk munitie in het water ligt. Aanleiding voor het onderzoek was de vondst van een granaat bij baggerwerkzaamheden in september. De politie heeft een Amber Alert verstuurd vanwege de vermissing van een 16-jarige jongen uit Zutphen. Hij wordt sinds vanochtend half zes vermist. Hij vertrok toen van huis op een lichtgrijze herenfiets. De politie heeft grote vrees voor zijn gezondheid. Er zou geen sprake zijn van ontvoering. De politie schrijft dat het gaat om een witte jongen van 1,76 meter die tenger is gebouwd. Hij heeft bruine ogen en donkerbruin haar. Het weer. Voor de provincie Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland geldt code oranje. Trekken stevige regen- en onweersbuien vanuit het zuiden over het land... met daarbij kans op zeer zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagel. Temperatuur zakt vannacht naar een graad of 16. Op sommige plekken klaart het ook op. Morgen eerst nog buien geregen, in de middag vaker droog en temperatuur... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Dames en heren, hier is 1 op 1 ZFM. En deze... Deze week uh, bij 1 op 1 is mijn gast um, Michiel Hermsen... Van D66, fractievoorzitter van D66. Um, en um, hij uh, is hier aan, uh, te gast in 1 op 1. Zoals u weet gaan wij... Um, het hebben over zijn leven, zijn uh, politieke uh, ambities... maar ook over D66 en ook over uh, waar komt hij vandaan en dergelijke. Uh, zodat u uh, uh, Herms, uh, meneer Hermsen wat beter leert uh, kennen. Uh, als eerste even een vraag, mag ik je zeggen... Dag, <laughs> dat, dat, dat, nou, fijn. Welkom in dit programma. Dankjewel. Uh, um, uh, als eerste, uh, u, uh, zit, of jij zit uh, in uh, de fractie natuurlijk, uh, ja. hier in uh, Zandvoort. Top. En als eerste uh, wil ik even uh, vragen, uh, hoe lang zit je daar al? Ho, hoe lang zit ik daar? Um, volgens mij zit ik daar vanaf 2014 in. 2014? Ja, dat, vanaf uh, 2013 was ik uitgebruikt gewoon raadslid, dus ja. Ja, zo dat, beetje. Uh, ja. Uh, want ik zag uh, ergens, uh, ik denk dat ik het hier zag... dat je in 2013 je ook aansloot bij D66. Klopt dat? Ja, dat, dat klopt. Ja. Dat, uh, dus ja. je bent eigenlijk lid geworden ja. en meteen ook actief geworden. Ja, <laughs> dat, ja. ja dat klopt. <laughs> dat, uh, was dat zo dat uh, mensen uh, D66 Zandvoort uh, mensen zocht... Uh, nee, niet per definitie. Het is bij ons in de partij zo dat op het moment dat je je aanmeldt en je wordt lid... dan word je uh -huh. eigenlijk altijd daarna zeg maar, door de voorzitter van het bestuur uitgenodigd. Yeah. En dan wordt gevraagd, zeg maar, wat, wat zijn je interesses? Wat zou je willen? Wat, uh, waar ben je sterk in qua onderwerpen? Uh -huh. En als dat een match is, dan, dan mag je je vaker inzetten. En eigenlijk is het zo dat ik uh, nou, eigenlijk vrij snel ook op de lijst werd gezet... Maar ja. dan wel op plaats 9. Mm -hmm. En eigenlijk door een, door een eigen overlijden zeg maar, van een fractielid. wat overigens heel uh, triest was uh, en nog steeds is eigenlijk. Ja. Dat, je, uh, ja, dat ik zijn plaats mocht vervangen. Dus er moesten wel iedereen tekenen. Maar ik mocht ook in de fractie ondersteunen. als beginnend raadslid. En toen buitengewoon raadslid en uiteindelijk raadslid. Mm -hmm. Dus ja, nou, zo kan een balletje snel rollen. Ja, Tot fractievoorzitter. Dat ja, ik had het van tevoren ook niet bedacht wacht dat het uh, nee. zo snel ging? Nee. Dat, uh, want in 2014 was je ook al... Fractievoorzitter meteen? Nee, nee, nee, nee. Dat was echt in... Uh, als ik even goed nadenk... was dat in 2017 uh, in september het geval. Uh, ja. toen, uh, toen we vlak voor de... of tenminste vlak voor, uh, voor de verkiezingen zeg maar... Uh -huh. alvast een, een overstap deed. En dat had te maken met het feit... dat de oude fractievoorzitter ook, dat ook wel goed tijd vond... zeg maar om het over te geven aan iemand anders. Uh -huh. En uh, ja, toen ben ik het geworden. Dat, ik uh... heb niet geopteerd van... nou, dat, laat mij het maar zijn... Uh. Maar uh, nou ja, het is... Uh, Uiteindelijk wel zo het gegaan. gegaan. Ja, ja. uh, Oké, okay. uh, dan eerst even helemaal terug. Uh, waar ben je geboren? Ik ben geboren in Heemsteden. In Heemsteden. Een van de weinige kinderen ook die daar nog in het ziekenhuis is geboren. Worden. Ja. ja. ja. Dat, ja. Uh, en uh, je ouders woonden toen in Zandvoort of woonden ergens anders? Nee, woens? ook in Heemsteden. In Heemsteden. Oh, ja. okay. ja. uh, oorspronkelijk uit Heemsteden. Ja. Ja. Uh, ja. En daar ben je naar school gegaan? Of is dat ook? Ja. ja. Nee, ik heb echt tot mijn studie ging doen, heb ik in Heemsteden gewoond. Woond? Ja. Ja. Ik ben op 19e naar Amsterdam verhuisd. Ja. En later in Haarlem. En uh, toen weer terug weer terug naar Zandvoort. Ja. ja. Dat, uh, en nou schreef je uh, in de vragen die ik gesteld heb... Uh, dat je uh, eigenlijk uit een gezin komt. Een, een warm sociaal gezin waar ja. uh, vooral PvdA gestemd wordt. Ja. Dat, ja, uh, ja. Uh, uh, merk je dat nog zelf ook? Dat, dat, dat je de invloeden hebt van je ouders? Ja, ja ik, dat denk ik wel. Ik denk dat je op het moment dat je... Kijk, als ik naar nou kijk naar mijn, uh, mijn ouders of dat gezin waar ik vandaan kom... Um, dat is een zorggezin. Echt ook, mm -hmm. uh, mijn ouders alle twee zetverpleegkundigen. Uh, mijn ja. vader zelfs niet eens, Hij had niet eens een opleiding gedaan. Maar uh, de zorg is, heel, is een heel belangrijk aspect, zeg maar, ook bij ons uh, thuis dan. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat, dat krijg je dan mee. Dus je, je krijgt wel een soort sociaal aspect mee. Van, je, moet, je moet iets doen, je moet zorgen voor mensen. Want dat is belangrijk. Ja. En zorgen dat ze, een, dat ze een goede plek krijgen. En maar ik. Ik heb ook in mijn studententijd ook, uh, aan het bed gestaan. Uh, weliswaar een uh, kategorale instelling. Maar uh, ik, ik had veel meer met cijfertjes. Ja. En ik probeer op die manier ook mijn, mijn aandeel te leveren. Ja, ja, ja. Om uh, in ieder geval de financiën ook goed op orde te hebben... zodat mensen zorg <laughs> krijgen überhaupt. Ja, dat, dat, uh, ja. Uh, dat is ook belangrijk. Dat, ja, dat, uh, um, uh, want je gaf ook aan dat uh, degene... Die het meeste invloed heeft gehad op, op jou, wat betreft de persoon die je nu bent, ja. is je vader geweest. Yes, klopt. En ja. uh, wat is dat in het bijzonder? Ja, als ik kijk naar, naar het bijzonder, zeg maar. Uh, uh, mijn vader komt eigenlijk uit een relatief rijk gezin. En dat is eigenlijk wel heel apart. Zeker uh -huh. uh, nou, ook een klein, uh, klein gezin in die tijd. Mijn vader kwam uit uh, 1947. Dat is best wel een, uh, een bijzondere tijd, zeg maar. Uh, en ze hadden maar, hij heeft maar drie broers en zussen, overigens halfzussen. En hij uh, heeft altijd een aparte band gehad met zijn ouders. Uh, is toen het leger ingegaan. En uh, daar, waar hij dan tegenaan liep, waren dat de mensen bijvoorbeeld uh, niet een simpelweg een handtekening konden zetten. of niet konden lezen en schrijven. Uh -huh. Dat was voor hem een uh, aantegel zeg maar, om, om toch te gaan studeren. En hij is in de tussentijd gaan werken. En uh, na nou, zijn studie, dat was niet echt zijn, uh, zijn ding. Zeg maar. Dat is vooral het theoretische verhaal, was meer met, uh, met cliënten werken. En dat heeft hij eigenlijk zijn hele leven gedaan. Maar een van die dingen die hij altijd zei van... Uh, doe wat ik niet heb gedaan. Is namelijk een studie afmaken. Ja. En uh, wees er voor de maatschappij. Zoals, zoals, ik ook zou, zoals je zou moeten zijn. En hij heeft ook een heel erg eerlijkheidsgevoel meegegeven. Mm -hmm. Omdat iedereen eigenlijk uh, altijd gelijke rechten heeft. En daar komt ook een beetje het sociale vandaan. Ja. Kijk, uh, in Nederland is het zo. We zijn natuurlijk wel een beetje nu aan het, aan het draaien. Uh, waar ook deels een mijn partij ook wel een beetje verantwoordelijk voor is. Maar als je dan kijkt naar... De mogelijkheden die we altijd hadden, zeg maar goed onderwijs, uh, kansen voor iedereen mm -hmm. uh, en dan niet kansen zelf creëren, maar ook gewoon mensen af en toe een handje helpen om daarmee aan de slag te gaan. Ja, en ja, dan, dan ben ik een iets, iets wat socialere uh, d 66 er 60, dan ja. dag gemiddeld misschien dat, ja. uh, maar uh, D66, tenminste, mijn optiek uh, uh, staat toch wel bekend om zowel liberaal als sociaal te te zijn. Ja, ja. Um, en soms zijn ze zelfs socialer als dat de PvdA vroeger was. In sommige kabinetten is dat zo gebleken. Ja, dat, ja, uh, ja. Dat, uh, nou ja, goed, ja, dat, ja. Dat, dat is mijn eigen uh, observatie. Ja. Um, als eerste, uh, wanneer ben je geboren? Wat is je leeftijd? Ik ben uh, geboren op 22 april 1983 en ik ben uh, 36 jaar. 36 jaar. Ja. Dat, uh, en je bent getrouwd? Nee, ik ben wel samenwonend uh, met Natasja. Mm -hmm. En dat is ook een van de redenen waarom ik in Zandvoort uh, ben uh, komen wonen. Ja. zo gaat dat vaak, zeggen ze dan nou altijd. Hè? <laughs> ja. ja dat is, er moet iets, je moet je naar Zandvoort trekken. En dat is niet zozeer omdat je dan in je jeugd. Uh, want ik kwam hier ook wel in mijn jeugd wel, uh, ben ik ook wel best wel vaak uit geweest. Maar uh, nee, ik ben hier komen wonen inderdaad vanwege, vanwege mijn vriendin. En, mm -hmm. uh, ik heb ook twee dochtertjes. Ja. Uh, eentje van 4,5 en eentje van 2,5. Uh, Zoe en Liz. Ja. Dus ja, ik, ik ben hier. Uh, ja, nou, ik ben heel, ja, heel content ook. Ik, <laughs> dat, woon, ik woon echt prachtig. Dus ik kan, ik kan niet, ik mag niet klagen. Dat, uh, nou, dat is, dat ja. is heel fijn. <laughs> <laughs> uh, dan. Uh, uh, wat je hebt, uh, doet je vrouw ook iets met politiek? Of helemaal niet? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Die heeft er ook helemaal niets mee. Uh, nee. Daar is ze ook altijd heel duidelijk over. Uh, is van oudsher ook VVD-stemmer ja. um, en, en wat natuurlijk wel gebeurt in de lokale politiek en dat merk ik ook wel. Maar op het moment dat je iemand kent, dan ga je ook die partij stemmen. Mm -hmm. uh, dat doen mijn schoonouders ook gewoon, uh, inclusief mijn zwager uh, als ja. die gaat stemmen, want dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Dat weet ik nooit. <lacht> nee, nou ja, ze gaan dus ja. uh, Joor, als je als je kan, ga stemmen. Ja. Nee, uh, um, wat. Het is, dat, dat is wat er gebeurt in lokale politiek. En dan soms is de is de persoon eens belangrijker dan, dan, uh, dan, de, dan de, de, de landelijke politiek, zeg maar. Ja. Maar goed, dat, wij hebben thuis daar eigenlijk niet zoveel over. Wel als we op het moment dat ik thuis kom en denk, naast nou, ze is nog wakker. Want vaak slaapt ze al. Maar we ja. hebben hele lange vergaderingen ook. Te lang, wat, wat mij betreft. Mm -hmm. Dat kan veel en veel sneller. <laughs> dus nogmaals, de omroep, jongens, laat het lekker kort. Nee, en, um, en dat we hebben het er niet zoveel over. over nee. En, en uh, ze heeft er ook niet zoveel mee. Ze vindt het ook eigenlijk niet zo interessant. Niet zo leuk ook. En ze zegt ook af en toe wel eens: joh waarom zou je niet gewoon stoppen? Dan uh, heb je ook wat anders te doen. En dan kun je misschien uh, wat meer tijd in je gezin besteden. En dat soort dingen. En dat zijn dan de discussies dus, die wij dan hebben ja. voeren. Dat, uh, Normaal gesproken <lacht> hebben we gewoon open dialogen. Maar dat is wel een dingetje. Zeker als je laat thuiskomt. Uh, uh, ben je nou alweer weg? Ja, ja. Dat, is, dat gebeurt. Tenminste, het. Je moet wel en zij ook daarmee een ja. offer brengen om Zeker. dit te doen voor, de, ja. De, voor Zandvoort. Ja, ja. En dat is ook echt zo. Um, en dat wordt ook wel, dat wordt wel eens gemist, maar je bent best wel vaak bezig. Ja. En je bent lang bezig. En um, er zijn ook gewoon momenten dat je afstemmen moet met je eigen uh, fractie. Soms met uh, uh, de gemeentes om je heen. Mm -hmm. uh, soms met landelijk zelfs. Ja, dat, dat, dat vraagt wel eens want, dat wat. Ja. Ja. En dat, en dat weten we ook. We zijn ook gewoon zo, nou, en we zien de volgende termijn wel weer waar het schip staat. Ja. En dat, uh, dat ligt ook heel weer aan uh, nou ja, ook hoe het landen gaat. Maar uh, nou ja, dat, uh, dat, dat ja, is weer dat, het overwegen waar. Dat ja. uh, nee, snap ik. Dat begrijp ik. En zeker als je uh, een, een vriendin en twee dochters hebt. Ja. Dat uh, sowieso al druk. Ja, ja dat, dat, uh, is het, dat is het ook. Dat, leuk, maar wel druk. Leuk. En uh, werk je? Ja. En waar? Ja, ik werk Als je het in... mag zeggen trouwens. Ja, ik mag het wel zeggen hoor. Het, uh, ik maak er ook verder geen geheim van. En overigens uh, moet je het ook altijd verplicht opgeven. Hè? Nou, mm -hmm. je, je functie. Ik ben uh, sinds kort eigenlijk uh, beleidsmedewerker kwaliteit en veiligheid... bij uh, de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. Ja. Maar ik hou me eigenlijk alleen maar bezig met de financiële kaders van het uh, van dat ziekenhuis... en alle risico's die daar uh, spelen. ja. En uh, ik zit nu echt in een, uh, ja, wat, wat, wat wij dan noemen in onze terminologie, een derde lijn. Dus de onafhankelijke auditgroep, uh, zeg maar, van het ziekenhuis. Ja. ja. Dat, uh, dus je, je, je controleert. Ja. Dat, uh, ja. Tot in een treurig. Uh, <laughs> <Ja. laughs> um, um, dan even een klein. Dat is toevallig dat ik dat weet hoor. Maar ja. gaat het ziekenhuis nou wel of niet verhuizen? Je bedoelt in, uh, in, Alkmaar. in Alkmaar. Je bedoelt weet naar iedere bewaard ja. tijd. Nee, dat is al lang al besloten joh, we blijven in Alkmaar. We blijven wel gewoon standaard. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat wist nee, ik niet. Er is, zelfs, <laughs> er is zelfs geschikt, ja, dat is overigens ook gewoon uh, openbaar. Maar er is geschikt zelfs met de gemeente Herugewaard. die mm. uh, wel uh, grond ter beschikking had gesteld en geld volgens mij. Ja. Um, en die hebben, ja, de gemeente Alkmaar heeft uiteindelijk iets gedaan, wat weet ik niet. Maar, maar die hebben waardoor? wel gezegd van nou, we willen zo graag dat die regiofunctie blijft. Uh, dus we blijven in Alkmaar. Oké. Okay ja het is mij om het even ja, door de ja. reisafstand maakt het me niet zoveel ja. uit nee, nee, nee ik ben al lang al blij dat we gaan verbouwen dus uh, <laughs> een mooie mooi nieuw ziekenhuis wel goed dat, dat, ja. Uh, ja. ja dat uh, ja. is het zo erg verouderd nee nee dat dat niet nee kijk op een, je, je zit op een gegeven moment en dat dat zal iedereen die in het ziekenhuis werkt wel uh, ook wel aangeven denk ik de trend is aan het veranderen dat we veel meer op, uh, op korte termijn uh, zorgen gaan, uh, overgaan. Mm -hmm. Echt langer termijn, zeg maar, dat je lang thuis blijft, dat is gewoon vanwege de techniek en uh, de operatie die uitgevoerd worden. en, uh, en de recouvertijd gewoon veel korter ja. dan je verwacht. Dus je hebt eigenlijk veel minder bedden nodig mm -hmm. en veel meer polyklinische dagverpleging uh, en uh, kleine operatieve verrichtingen, zeg maar. Ja. Omdat het gewoon sneller, efficiënter en beter kan. Mm -hmm. En dus mensen niet meer langer hoeven te liggen. Want als je langer in het ziekenhuis ligt. Des te, des te langer duurt het ook... voordat je eigenlijk weer beter wordt. Ja, en in principe ben je eigenlijk al beter gemaakt. Hè? Nou, ja, dat is de bedoeling. Maar des te langer je ligt... des te, des te vervelender wordt het wel. Ja, ja. En dat ik. kost ook gewoon veel geld. Ja. Nou, dan gaan we even over naar de muziekkeuze. Uh, als eerste heb ik staan... Uh, te, uh, twee lauw, Fiet... Fietringen uh, Yeah Boy It's Love. Ja, ja. Ja. Ja. Uh, yeah Boy uh, Is It Love. Waarom ja. heb je voor dat nummer gekozen? Oh, dat vind ik altijd wel... Ja, hij staat gewoon in mijn lijst. Ik, uh, ik zal je eerst vertellen... Ik, uh, ik luister altijd heel veel uh, uh, elektronische muziek. Dat is, mm -hmm. dat is ook, daar hou ik echt van. Uh, alle varianten eigenlijk. Uh, maar deze kwam ik toevallig een keer tegen. En dat was gewoon een puur toeval in... Uh, ik weet niet of ik het naam wil noemen, maar, nee, maar gewoon in de YouTube-lijst. Uh, uh, en hij kwam ertussen, al zijnde: er van oh, je ja, lijst dit, dus dan is het interessant. Mm -hmm. En hij is blijven hangen. Dat, uh, en okay. dat ja. zo vaak, zo, zo gebeurt dat vaak. <laughs> nou, dan gaan we luisteren naar uh, uh, Tweelau uh, en Yeah, Boy. ZFM, Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren. En u luistert naar 1 op 1 ZFM. Eh, en in mijn studio zit Michiel Hermsen... Sorry, dus is ja, Giel is. Hermsen uh, van D66. En uh, wij hebben het even over zijn uh, leven uh, en over zijn uh, achtergrond en dergelijke. Um, als eerste gaf jij aan, uh, in, de, uh, hoe heet het, in de, de vragen die ik stelde, ja. uh, dat je een favoriet boek, uh, als favoriet boek, heb, uh, 1984 van George Orwell. Ja. Waarom vind je dat het favoriet, je meest favoriete boek? Nou, ik moet eerlijk bekennen. Ik ben ook af en toe wel een beetje een soort van science fiction fan. Want dat vind ik gewoon al fantastisch om te doen. Maar ik vind 1984 wel heel grappig. Want ik, ja, ik moest het toen een keer lezen. En mm -hmm. dat, uh, toen ik op het, van het, op het VWO zat. Zo'n verplichte boekenlijst. En ik ben niet zo'n lezer. Nee. En ik dacht, ja, ik kan ook alweer... Dan komt er komt een vrouw bij de dokter doen. Maar dat, is, het is zo makkelijk, uh, dat leest zo makkelijk weg. maar mm -hmm. uh, George Orwell, zeg maar. Het idee van Big Brother's watching you. Nou, we hadden het net over telefoons en dat soort dingen. Ja. Hoeveel er geregistreerd wordt. En hoeveel eigenlijk die geschreven heeft... Mm -hmm. Wat eigenlijk wel een kern van waarheid heeft nu. Ja. Dus ik vond het wel heel toepasselijk. Ja. En, ja het het past ook wel een beetje. Wij hameren ook, tenminste, ik hamer hem vaak nog wel eens op privacy en dat soort zaken. Want dat doet mijn partij natuurlijk ook heel mm -hmm. erg. Maar uh, als je ziet wat je, wat je vastlegt af en toe. Uh, waar je toegang tot geeft. En natuurlijk heeft het voordelen, maar daar verkopen ze het ook mee. Ja. En dat is wel, dat is wel apart. En. Nee, ik vind het altijd wel grappig als iemand dan een voorspellende gave heeft. Zeg maar, van, nou, het gaat natuurlijk wel, dat was natuurlijk wel echt een uh, soort van uh, een dictoraat... waar alles, uh, ge, ge, iedereen hetzelfde moest zijn en normaal mm -hmm. allemaal. Ja, dat is natuurlijk geen samenleving. Diversiteit is natuurlijk waar het om draait... Maar goed, het, het technische aspect, zeg maar. Ja, ja ik vond dat, dat wel heel typerend. Heel typerend, ja. ja. Dat, nou moet ik even de luisteraars uitleggen. We hadden het even over telefoons. Want afgelopen ja. weekend is mijn telefoon gestolen. Uh, terwijl ik op het Delft Friends Festival uh, aan het spelen was. En uh, het probleem daarvan is dat je dan inderdaad erg onhand bent. Want ja. je hebt opeens niks. Gelukkig nee. kan je wel je contacten terugvinden via Google. Maar dat is nou net hetgene wat viel net zo gezegd. ja. Google weet alles van mij. Zo dat, beetje. Uh, ja. Ja, ja, dat. Ja. <laughs> dat uh. um, en dan geef je ook aan dat je uh, wel eens uh, naar theater gaat, maar dan vooral naar cabaret. En heel af en toe klassiek. Wat bedoel je met klassiek? Nou, ik bedoel eigenlijk, ik ben, uh, ik ga, ik ben af en toe. Nou, ik, zeker in. Uh, dan moet ik altijd teruggaan naar zeg mijn VWO-tijd. We ja. hadden daar ook. Uh, CKV of zo'n culturele kunstzinnige ja. vorming. Zo mm -hmm. heette dat toen. Ik weet niet of het nog steeds bestaat. Want ik ben ook. Nee, zo is inmiddels uh... afgeschaft. Ja, dat dacht ik al. Maar wij mochten daar dus al naar ook uh, voorstellingen, zeg maar. Uh, nou, 2,5 euro voor uh, uh, Zwanermeer. Ja. Uh, de notenkraker. Uh, al dat soort balletvoorstellingen mm -hmm. zeg maar. Met klassieke muziek en dan de mm -hmm. Tchaikovsky erbij. Nou goed, als je het heeft dan over de invloed. Mijn vader las, uh, uh, zat altijd op zondagochtend... Uh, terwijl ik nog zat uh, uit uh, te brakken zeg maar, van een avondje uit... Uh, klassieke muziek te luisteren. En dan ging je helemaal in zijn element. en dat, dat neem ik dan wel een beetje over... in de zin van dat ik dat ook nog af en toe wel eens luister. Ja. Uh, ik, moet, ja, ik zit ook nog, nog eens in de auto... en dat ik dan Radio 4 zit te luisteren. En, mm -hmm. uh, dan weer zo'n een stuk hoor. Maar ik vind het echt uh, bijzonder fascinerend. Uh, ik ben dan uh, nou, ik ben een jaar of drie geleden weer naar het meer geweest... En uh, hoe mooi en gracieus dat is. En hoeveel moeite eigenlijk die danseresen doen... om dat voor elkaar dat te kan. krijgen. En dat was, helemaal, uh, dat was helemaal een hit. Want er was een bepaalde dansdress. Ja, ik ben haar naam alweer kwijt. Want ik ben daar echt heel slecht in. Maar mm -hmm. die kon 23, 24 uh, pirouetten achter elkaar draaien. En dat schijnt nogal een ding te zijn uh, in, die, in die wereld. Dus het was een wel een uniek moment. Mm -hmm. ja, dat realiseer je dan later pas. Was. Op het moment dat het wordt uitgelegd. Maar... Uh, het doet wel wat met je. Ja. En, en dat muziek doet wat met je. En ja, ik, ik, ik zei al, van, we hadden het natuurlijk ook net over die muziekkeuze van ja. het, het, het blijft hangen. Ja. En dat is het met dat soort bladvoorstellingen. En uh, nou, ik ben ook bijvoorbeeld naar een vioolconcert geweest. Uh, een Nederlandse violisten. Ja, ik vind het heel erg, want ik ben oh. de naam altijd weer kwijt. Nou, dat maar dat was prachtig. <laughs> ja. en, uh, en dat zijn wel mooie momenten om te doen. En dat is, ik vind het jammer. Uh, als je het dan hebt over gelijke kansen en dat soort dingen, dat soort, dat soort dingen wel prijzig zijn. En ik, ik, ja. kon, ik kon mee, alweer via, via, zeg maar, uh, met een oom van, uh, van dat tas. Maar als je dat zelf moet betalen, dan ben je 65 of 70 euro kwijt, zeg maar. En het moet eigenlijk wel voor iedereen te, toegankelijk zijn. zijn. Daar was ja. CKV, CKV wel mooi, <lacht> mooi daarvoor, yeah. voor, voor ja. je ontwikkeling. Ook nou, al moet heb je ik... er niet zoveel mee. <laughs> je kan er wel heel veel mee doen. Ja, je ziet dat. wat meer dan alleen. De, de, de, de, de, de, ja, de standaard dingen. En, en uh, Cabaret vind ik ontzettend leuk. Ik, wil, ik hou ontzettend veel van uh, Bert Visser. Mm -hmm. En daar kan ik enorm om lachen. Uh, omlachen, zeg maar. Ik ben ook best wel vaak uh, daar met mijn moeder ook naartoe geweest. Die vindt het ook fantastisch. Ja, mijn vader vond het vreselijk. Maar dat is een bepaalde <laughs> een, een drukke humor wat gewoon leuk is. Xavier Guzman vind ik, uh, vind ik leuk. Mm -hmm. uh, bij Tijd en Weilen. Ik ben ook een enorme Hans Steeuwen. fan ja. Maar dat is ook een beetje, we hadden het net over je leeftijd. Dat, ja. dat is ook een beetje onze generatie, wat, wat die af en toe was tegen het absurde toe. Maar dat was op dat moment gewoon echt heel leuk. Ja, ja dat is. Dat, is dat, wat, uh, ja, ja. dat zijn die dingen. Uh, nou hoor ik je zeggen: van, uh, het zou eigenlijk tot voor iedereen toegankelijk moeten uh, zijn, of ja. in ieder geval mogelijk moeten zijn. Ja. Uh, pleit je daar nou mee met: Kijk, blijf een programma ja. uh, uh, voor eigenlijk meer subsidie? Uh, nou, dat is. Ja, ja eigenlijk wel. Kijk, um, <laughs> cultuur, we hebben dat volgens mij ook in het, in het programma opgenomen, het raadsprogramma. Ja. Uh, het wordt vaak wel, het is een ondergeschoven kindje. Ja. Um, en ik denk dat wel, en, en goed, je zit natuurlijk ook uh, nu met partijen die wat, uh, wat liberaler zijn, soms wat, uh, wat rechtser. Mm -hmm. Dan merk je ook gewoon wel dat ze heel erg kritisch zijn over de uitgaven van, uh, van dat soort subsidies. En natuurlijk moet je altijd controleren op, uh, op uh, nou ja, oneffenheden. Of, uh, of als er ooit een keer een sprake van is, fraude. Ja, maar dat, dan spreek ik uit eigen ervaring, zeg maar. dat dat echt zelden gebeurt, maar dan ook echt zelden. Mm -hmm. uh, dat soort ja, culturele vorming is wel echt essentieel, zeg maar. voor uh, ontwikkeling van iemand. Ik denk dat als je dat niet hebt gezien of hebt gemist. Uh, je, hoeft, je hoeft bijvoorbeeld geen opera te, te, te kennen... of te snappen of te begrijpen... om gewoon de ervaring op te doen. Ja. En dat kan gewoon heel veel emoties losmaken bij iemand. En ik denk dat uh, naar muziek en bepaalde voorstellingen... daar echt aan bijdragen tot de ontwikkeling van iemand. Vond. Ja, en, en moet er dan meer geld bij? Ja, ik zeg niet altijd per definitie van... er moet meer geld bij, maar... ik denk dat het wel handig is om dat soort dingen te doen. Ja. En, uh, en, en daar hebben we ook voor, voor, voor gepleit. Maar dat ook in ieder geval... Zoveel mogelijk zaken toegankelijk zijn, zijn ja. ja. Dat uh, nou ja, het, het is natuurlijk. Ik ben zelf theatermaker, acteur. Dat weten de meeste mensen van de radio wel. Ja. Um, nou, is het niet altijd de subsidie, daar ben ik helemaal mee met je eens. Want mm -hmm. uh, het moet ook niet zo zijn dat elke kunstenaar maar zijn handje op hoeft te houden, nee. daar gaat het niet om. Maar het gaat er meer om dat, uh, bijvoorbeeld, gebouwen ja. zijn uh, gesubsidieerd, ja. die hebben minder subsidie gekregen, daardoor ja. kost het mij opeens meer om datzelfde gebouw af te huren om een voorstelling te geven, waardoor mijn kaartje weer duurder moet ja. worden, ja. waardoor je een soort vicieuze cirkel gaat krijgen. Ja. Dat uh, ja. en nu jij zegt van ja, het moet toegankelijk blijven. Ja. Denk ik meteen van ja, dan zou bijvoorbeeld in ieder geval de theaters en de gebouwen en dergelijke die wat meer subsidie moeten krijgen, zodat ja. wij als makers het weer kunnen betalen om ze te kunnen huren. Ja. Dat uh, ja, ja je zit, dan zit je in een soort lastig pakket. En dat heeft ook een deels ook een beetje te maken denk ik, met, uh, met onderhoud. Uh, waardestijgingen, uh, lokale lasten die stijgen. Wat ook natuurlijk maakt voor een theater... omdat het lastig is om wat mm -hmm. soort zaken te regelen. Ik, ik, ik vind ook wel dat, uh, nou, dat bijvoorbeeld de provincie... en uh, dat zullen ze ongetwijfeld ook doen... Uh, maar ook bijvoorbeeld een gemeentelijke overheid... die natuurlijk bijvoorbeeld hier ook een aantal zaken gewoon uh, subsidieert... Ja het ook op een goede manier moet doen. Ja. En uh, nou, we hebben het geluk, denk ik, hier in Zandvoort dat we best wel wat gemeentelijk vastgoed hebben. Nou, we hebben recentelijk, hebben we het bijvoorbeeld ook nog gehad over de Mariënschool. Ja. Dat nou, is bijvoorbeeld ook een heel goed voorbeeld van, nou, ja, wat, wat doe je dan met de kunstenaars en, en kun je die dan zomaar herplaatsen? En dat is ook altijd een heel lastig pakket waar je dan in zit. Enerzijds zeg je van, nou, hè, je, je, je laat mensen tentoont, of, uh, kunstenaars tentoonstellingen doen op de boulevard. En daar zijn we dan super enthousiast over. En dan, dan krijgen ze de mogelijkheid om die expositie te doen. En vervolgens zeggen we ook van ja, je moet eigenlijk ook wel weg. Want ja, ja het gebouw is een onderhoud toe en anders is het niet te betalen. Ja, en marktconforme huur. Marktconforme, ja. En dat gaat niet in, in dat opzicht. En, en ik moet ook wel zeggen, we hebben er ook wel eens in onze fractie... ook nog wel eens discussie over. Omdat ja, je blijft natuurlijk ook een beetje uh, liberaal uh, daarin. Mm -hmm. dat, daar zit het sociale aspect voor mij is dan weer heel sterk. Uh, dat, dat, dat, dat vult elkaar ook goed aan hoor. ja. Maar dat je wel een discussie hebt van nou wat, wat, wat betekent het nou eigenlijk? En moet je iedereen subsidiëren? En, wat, uh, en moeten ze iets betalen? Ja. Moet het marktconform zijn? Nee. want dat is niet te betalen. Nee. Uh, moet je daar een subsidie tegenover stellen? Ja, in dit geval doen we het niet. Maar we hebben wel een markt, of niet geen marktconform tarief, omdat het gemeentelijk vastgoed is. Maar dat is dan toch eigenlijk een, een verkapte subsidie? verkapte subsidie, ja, die ook niet iedereen heeft. Nee. Uh, dus ja, je zit altijd een beetje van wat is eerlijk en wat is niet eerlijk. eerlijk. En je moet eigenlijk ook wel zeggen van nou, bepaalde. Je moet iedereen wel over één kamp scheeren, zoveel mm -hmm. mogelijk. Weer gelijkheid, hè, ja. Dat toch wel een beetje terugkomt. Maar uh, ja, dan, dan, dan zit je voor een lastig pakket. En dan moet je gewoon eigenlijk op het moment dat je al iets biedt, zou je eigenlijk ook een. Uh, ja wij noemen dat dan ik vind dat altijd een soort van goed, goed huurderschap om dan in ieder geval te kijken van is er nog een alternatief Dief, ja ja en als je dan uh, bijvoorbeeld een een, sta, een gemeentelijk stadhuis hebt uh, of dorpshuis wat zeg maar leeg staat ja voor een heel groot gedeelte ja zou je daar niet een keer over moeten nadenken om daar misschien mensen te positioneren Precies, ja. of dan misschien nog tijdelijk ergens anders maar dat je in ieder geval wel op zoek gaat naar een oplossing Helsing. ja, ja. Dat, uh, dus je vindt het wel ook je verantwoordelijkheid in dat opzicht je ja. biedt het aan ze moeten de weg uiteindelijk. Want ja, dat is ja. eigenlijk altijd al bekend geweest. Dat ze ja. uit de mariënschool bijvoorbeeld ook moeten. Ja, dat maar... was altijd een ding. Ja. En, dan, en dan gaat het op een wijze die natuurlijk echt uh, onacceptabel is. Uh, ook voor ons. Ja. ja, dat maakt het wel eens lastig. lastig ja. Ja. Dat, uh, goed, dan uh, gaan we uh, eigenlijk alweer over naar het volgende uh, muzieknummer. En dat is uh, Calvin Harris met... Um, dan ik kan daar de titel niet goed zien. Uh, sweet nothing. Uh, sweet nothing. Ja. Um, waarom <laughs> heb je dat nummer uitgekozen? Ja, waarom heb ik dat nummer. Ik vind met name, en dat is, dan, dan zou je eigenlijk de clip moeten zien. Ja. Die expressie van het uh, van nummer zelf. Dus gewoon het zoet het, het, het zoete niets hebben. Zoals ze zingt over een relatie, zeg maar. En, en dat het eigenlijk niets oplevert. Maar het is wel. Mm -hmm. Je houdt wel van iemand. Ja. Ja, dat vind ik wel mooi. En ik moet zeggen dat Calvin Harris is een, uh, ja, is een bizar slechte DJ. Dat weet ik wel. Maar hij kan ontzettend goed produceren. En de ja. muziek die hij maakt is gewoon elke keer weer goud. Hij mm -hmm. heeft er echt gevoel voor. En dat, dat, ja, dat wordt gewoon door de Mulledie versterkt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de, de zanger is. Ja, de, de naam staat er weer niet bij. Die hebben we die niet opgezocht ja. Slecht weer voor mij. <laughs> dat, uh, die doet het echt heel goed. goed ik ja, vind het uh, dat, uh, vind ik mooi. Ja, ik ga even meteen de uh, zangeres opzoeken en u luistert ondertussen naar Kelvin Harris met Sweet Nothing. Your chief's already, sir. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, we zijn weer terug in uh, studio bij het 1 op 1 Zandvoort. Of uh, ZFM. Uh, we hadden het uh, net even over uh, de uh, hoe heet het, cabaret, klassiek en dergelijke. En de volgende ja. is natuurlijk de films. Ja. En daar heb jij aangegeven: uh, de drie films die het meeste indruk op je hebben gemaakt, uh, waren Pulp Fiction, Trainspotting en Vanilla Sky. Ja. Uh, waarom Pulp Fiction? Waarom Pulp Fiction? Jezus, dat is echt een cultklassieker. hè? Ja, ja, het is echt... Ja, ik ben al eens een Queen of Tarantino fan. Uh, en ja, dat is ook een beetje... Ja, dat is ook een beetje mijn tijd, denk ik. op mm -hmm. een of andere manier. Uh, ik werd er ooit eens een keer door geïntroduceerd... Uh, door een vriend van mij. Dat ze die zei op een gegeven moment... Ah, ik heb een mooie film gezien, moet je even, die moet je even kijken. En Die hebben we eigenlijk ook gezamenlijk... naar zeg een vriendengroep gekeken. En zo'n uh, John Volta zeg maar. Maar ook de, de, ja, de, de drugsgebruik... en de... En de het harde geweld, zeg maar, wat ook natuurlijk al voor een puber fantastisch is. Uh, niet dat je het zelf kan doen, maar wel dat je denkt van dit is wel echt grof. Mm -hmm. en, en er zit ook wel weer een soort van gedachte bij. En iedereen, ja, dat zit een hele mooie verhaallijn in, zeg maar, in de zin van dat alles mooi doorloopt, alles wel al gelinkt aan elkaar. Ja. Uh, ook een beetje treurig op de een of andere manier, ik weet niet wat dat is. Dat merk je wel vaak bij een uh, Tarantino film zeker in die periode. Ja, ik, ik kan het niet uitleggen. Ja, verder zou ik het niet kunnen uitleggen, maar dat is ja, dat Hij heeft iets rauws al. Ja, overzicht. altijd wel. En, en, droog en, en humor ook. Ja, droog, maar rauw en triest. Uh, zonder dat het echt triest is. Precies. Dat, uh, ja, ik ja. snap wat je bedoelt. Ja. En, de, en de lijnen, of de, de, de, de teksten, zeg maar, die dan opgedreund worden, zijn natuurlijk ook gewoon van dusdanige kwaliteit, vind ik dan. Mm -hmm. Dat denk je, ja, dat is, het is zo vet. Ja, ja ik, ik, ik heb er geen andere woorden maar hoor maar dat voor. Dat is echt heel tof. En dan uh, trainspotting. Ja, eigenlijk een beetje exact hetzelfde. En ik had ook eigenlijk heel veel posters van trainspotting. Mm -hmm. Maar ook van de muziek. Ja, uh, ja dat heeft me ook onwijs getrokken. Hè? Born Slippy. Ik heb hem niet in mijn lijst gezet, omdat ik zoiets had van ja, dat is, dat is eigenlijk dat is voor mij dan weer echt een, uh, een ultiem hoogpunt. Ja. Maar dat, dat is nu niet wat ik nu luister. Maar dat is wel echt toffe muziek. Maar de, de, de sfeer. Maar ook die hele tekst. Ja, ik had die hele tekst vroeger van poster staan van uh, Choose a Life, Choose daar nou, weet ja. je dat soort dingen. Dat je eigenlijk, um, het is wel een mooi relativeringslosstand van het verhaal en, mm -hmm. en, uh, en het drugsgebruik. en dat soort dingen en alles wat daarbij hoort. Um, vind, vind ik wel, zeg maar, dat je, je wordt wel in een soort keurslijf gegoten. Ja. En dat is dan weer heel filosofisch, zeg maar. Want ik al goed, ik werk er ook wel mee. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld. Uh, ik, ik wil gewoon best wel het liefst. Uh, wat informeel door het leven gaan... als het kan. Ja. Kijk, je bent natuurlijk gebonden aan... regels en die, die, die volg ik ook strikt na. Dat is mijn eigen, eigen ding, zeg maar. Dat, is, dat heb ik volgens mij ergens anders ook opschreven. Mm -hmm. uh, maar dat is wat ik doe. En ik controleer het ook. En dat doe ik in mijn vakgebied. En daar ben ik heel formeel. Ja. Maar daarnaast gewoon in de persoonlijke omgang ben ik het liefst... informeel. Ja. Want... Ja, shit. je hebt al genoeg om je druk over te maken. En dat is eigenlijk ook wat een beetje geschetst wordt in die, in die, in die situatie. Kijk, uh, daar werd ook heel duidelijk... Zeg maar, dat uh, bepaalde drugs gewoon echt zo ontzettend slecht voor je zijn... dat het je leven gewoon overhoofd gooit... en dat mensen gewoon een bepaalde, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, cultuur of, of, of... nou, niet eens zozeer cultuur... maar een bepaalde uh, mensen tegenkomen hun leven... omdat ze ergens opgroeien. Ja. Een bepaalde klas of zoiets dergelijks. Als je dat dan zo mag noemen... Uh, en ook uh, andere keuzes maken. Mm -hmm. Hè? Mensen, sommige mensen blijven hetzelfde doen. Die blijven ook heel wat zeg maar, aan, een, aan een afkomst en alles wat erbij hoort. Ja. Dat probeer ik echt. Dat bedoel ik dan echt sociaal. Zeg maar. uh, en er zijn ook mensen die het, die het ontgroeien of bewust daaruit gaan. Mm -hmm. ja, ik, ik, ik vind dat altijd wel mooi. Mooi. Oh, ja. Ja. En vanille? Sky? Vanilla sky, ja, dat vond ik zo'n. Ik vond dat zo'n bizarre, bizarre goede film, zeg maar. Dat je eigenlijk een hele lange tijd voor de gek wordt gehouden. Mm -hmm. Dat de persoon in het kwestie, zeg maar, ja, kijk, als je hem dan gaat kijken en dan overleden is, dus uh, spoiler alert, uh, ja. jammer dan. Uh, nee, niet. Maar dat, die, dat er ook een bepaalde overgang in zit. En dat heeft ook wel een beetje met technologie te maken, maar de hoe, hoe wij ontzettend bezig zijn zeg maar, met een bepaalde vorm van sterfelijkheid. En dat je dan een keuze kan maken, zeg maar, dat je dan een soort transitie in gaat van nou, als het probleem opgelost, dan ga je in ieder geval mentaal door. door ja. En dat het eigenlijk ook niet kan. Nee nee dat, dat je daar echt uh, weer op de feiten wordt gedrukt zeg maar dat er ook gewoon een, is gewoon een limiet aan wat wij, wij kunnen, kunnen. Ja. punt is... zowel mentaal als fysiek ja. Ja, fysiek zal als eerste gaan dan soms mentaal uh, als je als je pech hebt mm -hmm. Ja, dat je, je moet op een gegeven moment uh, tevreden zijn. En dat is ook weer zo'n boodschap die dan in of onbewust wil maar wordt meegegeven zeg maar, door zo'n uh, zo schrijver. Maar dat, ik vond het echt fantastisch. Ja. En met name omdat op een gegeven moment natuurlijk gewoon dingen onrealistisch worden. En daar zit die Vanilla Sky natuurlijk in. Er dus zat op een gegeven moment kleur in de lucht. En denkt, ja, dat kan, dat kan bijna of niet. niet. Nee. Dat doet me heel erg denken aan dat schilderij van toen. Oh ja, shit, ja. ik ben dood. Ja, dat, <laughs> dat idee. Is het, ja. ja. ja. Dat, uh, nou ja, goed Kiek mooi. Uh, uh, mensen aanraden dus Pulp Fiction, Trainspotting en Vanille Sky. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het voor mij ook een van de meest. Uh, drie van de meest uh, populaire films voor mij uh, zelf zijn. Uh, ja, ja. Aangezien. Maar ja zelfde tijd opgegroeid. Ja, dus dat, dat is dat ook wel, wel een, hoort een, een beetje mee. Ja. Ja. Uh, dan geef je aan dat je uh, uh, met sporten dat je niet echt een bijzondere uh, of een aparte hobby hebt. Maar nee. wel dat je met sporten uh, vooral hard loopt. Ja. Uh, ja. Doe je dat echt uh, op wedstrijdbasis? Of doe je het echt gewoon puur nee. gewoon lekker hardlopen? Gewoon lekker hardlopen. En dat is, ik heb het een hele lange tijd gedaan. Is het nou een periode dat het, wat, dat het weer wat minder is? En dat is mm. eigenlijk wel jammer. Uh, dat had ook deels te maken met uh, verbouwing en uh, echt een uh, behoorlijke longinfectie. Zeg maar. oh, Bijna een ja. beginnende uh, begin longontsteking. Wat niet zo heel erg uh, gezond was. Zeg nee, maar. had niks met het hardlopen te maken overigens. Maar dat, uh, dat vind ik leuk. En dat is met name om, uh, om je hoogte een, be uh, een beetje leeg, uh, leeg te gooien. En ja. dat, dat werkt. Dat, uh... en ik heb, weet je, ik heb jarenlang gevoetbald en eigenlijk heel veel sporten gedaan... Uh, en ja, op een gegeven moment merk je wel, je hebt een kantoorbaan en, en dingen. Dan ja, ik, ik kom dan aan. Hè, dat is dan mijn probleem. Dat zit mm -hmm. op een, beetje, een beetje familiair. Maar dus je moet wat doen om te bewegen. Dus ik laat, uh, ik laat de hond veel uit en, uh, en probeer dan uh, hard te lopen, lopen. wanneer ik ja. kan. Dat, als het uh, past binnen werk, jong gezin en politiek. <laughs> ja, dat is ik toch. Ja, het is vaak ook ochtends. en dat is met met hobby's is dat ook zo. Ik heb een hele lange tijd Twee draaitafels uh, gehad, technics Ja. Uh, de MK2, dat is 1210. Standaard eigenlijk. Mm -hmm. uh, en die heb ik uiteindelijk verkocht... vanwege ook mijn dochters. Uh, je, dan zie je ook, je bent dan eigenlijk alleen maar bezig. En ik had op een gegeven moment een enorme platencollectie. En ik vond het ontzettend leuk om dat aan elkaar te draaien. En af en toe eens een keer een cd'tje maken... voor, uh, voor vrienden en wat familie. En dan een keer een verdwaalde meisje... wat je dan leuk vond op dat moment. Ja. Uh, uh, om het op die manier te laten zien van kijken, kan ook wat. Mm -hmm. Maar uh, echt goed was ik ook niet. Dus nee. het is een dat beetje jammer. <laughs> <laughs> maar ik vond het wel leuk om te doen. En dat, en, uh, uh, dat, uh, ja. ja, toen, toen die tijd was het natuurlijk DJ uh, opkomend uh, ja. en dergelijke ja, een beroep. Ja. Uiteindelijk zijn die jongens natuurlijk heel groot geworden. Klopt. Dat, Klopt. Uh, ja. Um, het grappige is Pavo, ik weet niet of je ja. die naam wat zegt. Nee? Ja, absoluut. Paul van Voren. Ja. Dat is een uh, uh, kennis van mij. Ja, um, ja dat, nee, ik vind En, en echt... hij ik heb hem ooit gekend dat hij nog maar in het kleine achteraf discootje aan het draaien was. Ja. Dat, uh, en inmiddels kijk waar hij terecht is gekomen. Ja, maar dat is ook echt heel knap. En dan ben ik serieus. Ja. Want het is, ah, dan draait hij gewoon ontzettend goed. Ja. ja dat is ook niet tijd van, uh, van Dana, Pavo, dat soort uh, feesten. Ja, ik ben ze ook afgeweest. Ik vond het fantastisch. Dat ben ik ja, serieus. Dat het is uh, echt. Maar het is ook een bepaalde techniek, en uh, ik, ik heb het nooit kunnen doen. Nee, ik kwam, ik zei, ik kwam wel in de buurt, maar dat was echt heel, heel ver. <laughs> Goed, um, dan gaan we even naar je grootste idool, of tenminste een idool voor jou, en daar geef je aan Boris van der Ham. Ja, klopt. Nou, zie ik Boris van de Ham ook als mijn collega, omdat hij oorspronkelijk acteur is En uh, in Maastricht afgestudeerd is en motel oh, ja. uh, speelt hij volgens mij nog steeds in een van de musicals. Ja, yes. uh, maar hij is eigenlijk bekend geworden als politicus. Natuurlijk. Ja, klopt. klopt. En, en wa waarom is hij jouw idool? Ja, waarom is mijn? Het is altijd een beetje lastig. Ik zei altijd van uh, wat heb je dan idolen? Ja, je zit altijd te twijfelen, zeg maar. Is dat dan? Nou ja, kan ook een voorbeeld zijn. zijn een natuurlijk. voorbeeld. Ja, ik vind het meer een voorbeeld. Uh, ik denk dat het ook wel een beetje past in die tijd. Ik vind het ook bijzonder jammer dat die weg is mm -hmm. uh, uh, gelukkig, is hij weer bezig met uh, nou, de opfrissing, zeg maar. Uh, dat is voor onze partij echt heel erg belangrijk, denk ik. Ja, dat we te veel, iets te veel van het spoor afraken, vind ik dan. Maar dat is dan weer mijn persoonlijke mening ja. en geen partijstandpunt. Uh, maar uh, ik vind, ik vind Boris. Met name uh, is was hij heel sterk of is hij heel sterk, zeg maar, in, uh, in uh, maatschappelijke standpunten. Uh, onderwijs is hij heel erg voor en ook gewoon uh, gelijkheid en dan uh, maakt niet uit welke afkomst, uh, welke religie, uh, welke seks, uh, welke partnerkeuze je hebt, en daar mm heeft -hmm. hij zich altijd hard voor gemaakt en ik vind het echt bijzonder jammer, uh, want er was ook al dat de tweede man zeg maar naast Alexander Pechtot. en ik, ik vraag me altijd af wat is er dan eigenlijk gebeurd hè, in zo'n zo periode? Uh, nou, ik, ik, en hij is gewoon ook bijzonder sterk, ook gewoon in zijn argumentatie. En hij ja. blijft ook altijd rustig. En ik volg hem ook op Twitter en ik vind hem ook altijd daarin ook uh, recht voor zijn raap en nooit kwetsend. Nee. Hij en is ook hem, voorzitter van het um, Nu is die Humanistische voorzitter. Verbond. Ja, humanistisch verbond inderdaad. En volgens mij is hij dan ook recent voorzitter, bestuursvoorzitter van de Vereniging Nederland. Nederland. Maar dat doe ik ja. even uit mijn hoofd. Mm -hmm. En dat, dat merk je dan ook wel dat het sociale aspect uh, zit. Het. En ik vind het ook een hele goede keuze, ook voor hun. Omdat hij hier gewoon wel op een hele normale, rustige toon kan vertellen wat hij ergens van vindt. Zonder dat hij iemand kwetst. En het is zo. ook nog gewoon onderbouwd. Ja. En of dat nou maar, komt door zijn opleiding of iets anders. Maar hij kan het gewoon ontzettend goed. Kan het zo zijn dat, uh, want Boris van der Ham, hoe uh, goed, hij sprak heel veel jongeren en, en mensen aan. Ja. Uh, ja. Maar uh, hoe goed hij ook is, hij was ook een. een ja, dat moet ook wel een beetje als je acteur bent. Ja. Een, een lichte ego-trepper. Uh, de aandacht naar zich toe trekken daar was hij goed in. Maar ja. dat deed hij ook graag. Ja. En, maar Pechtold had dezelfde eigenschap. klopt En dat dat misschien, doordat ze tegelijk en één en twee waren... dat dat uiteindelijk meer tegen zich tegen elkaar ging werken dan voor zich. Want in het begin werkte het voor hun. Ja, toen ze nog maar met z'n tweetjes waren. Ja, zeker. Maar toen de partij groter werd... Werd, ja. ja dan ja. krijg je twee kampen mogelijk. Ja, dan kun je ook dan een soort van machtstijd krijgen. Ja. En, uh, ik, ik weet niet of dat zo is, want ik, ik moet zeggen... in die periode had ik dat minder sterk. Was ik ook niet, nou ja, hoe noem je dat, politiek actief. Maar ik vond het in ieder geval een bijzonder iets. Je ziet ook een bepaald uh, haantjesgedrag terugkomen... waar ik echt een bloedhekel aan heb. Mm -hmm. Ik vind dat echt, uh, iedereen moet gewoon zijn eigen... Uh, momentum krijgen. En dat vind ik zelf ook heel erg belangrijk. Want ik bedoel, ik ben wel fractievoorzitter... maar dat betekent niet dat ik beleid bepaal. nee uh, Soms laat ik ook gewoon... nou ja, me, eigenlijk bijna... Ik, ik spoor mensen gewoon aan, zeker in mijn fractie ook... om gewoon zelf te spreken en zelf te aan te geven... wat je ervan vindt. En dat... dat, dat hoef ik niet te verwoorden. nee uh, en Soms kunnen mensen dat ook gewoon heel goed zelf... Uh, of eigenlijk bijna... eigenlijk altijd wel zelf... Mm -hmm. alsof we het niet zouden kunnen. Dat is ook een beetje gek. <laughs> dat is een beetje een lastige woordkeuze. Maar ik, ik vind eigenlijk dat ze het zelf juist heel goed kunnen. Ja. En uh, dat spoor ik dan ook aan. En dat vind ik ook belangrijk. Want dat, dat is ook wel... Leiderschap betekent niet dat je, dat je een boegbeeld vindt van een partij. Dat is vaak wel zo. En zo word je ook neergezet. Ja, ja. Maar dat ben je niet. Nee. Je bent uh, voorzitter. Dat klopt. Maar daar, dat is ook alles. Ja. Je bent iemand die wel mensen neerzet die moet ook mensen neerzetten en die moet ook begeleiden in zo'n proces, vind mm -hmm. ik dan. En dat is leiderschap. Het is niet, betekent niet dat je het hoogste toon moet voeren... of dat je, dat je het hoogste woord moet hebben. Dat betekent eigenlijk gewoon dat je doet wat, wat goed voor je is... en yes. wat je moet doen. En waar je dus ook andere mensen kan motiveren om dat te doen. Maar zie jij dan bijvoorbeeld een burgemeester uh, meer als een leider... als een goed leider, omdat hij... Die... Tenminste, goede burgemeester. Niet iedereen is even goed. Maar een goede burgemeester staat boven de partijen. Maakt niet uit welke partij die vandaan komt. Ja. Um, en die probeert uh, zo goed mogelijk... Uh, hoe heet het? Uh, sturing te geven ja. aan dat wat er gebeurt in de gemeenteraad. Maar ook ja. wat er met de politie en dergelijke gebeurt. Klopt. Ja. Uh, zie je dat meer als een leider... als dat een fractievoorzitter per se is? Uh, in principe is een burgemeester natuurlijk een voorzitter. Ja. Hij is voorzitter van het college. Van mm -hmm. uh, burgemeester en wethouders in dit geval. Dan BMW. En hij is voorzitter van de raad. Ja. En daarnaast heeft hij gewoon een aantal taken... Mm -hmm. die hij alleen zelf mag uitvoeren. Ja. Vanwege uh, eisen, uh, geheimhouding, uh, moeilijke beslissingen. En daar wordt hij ook voor betaald. Ja. Dat is, dat is tot dusver, zeg maar. Uh, en wie is dan de leider eigenlijk... In het democratisch proces is de raad de baas, baas yeah. om het maar zo even plat, plat, even plat te slaan. Mm -hmm. uh, dat betekent dat, we, ja, dat een voorzitter, natuurlijk, die moet dat begeleiden. Ja. En die heeft natuurlijk een aantal protocollen en dan ook een bepaalde gedragsregels. En daar moet hij invloed op hebben. Hij moet ook invloed hebben op de cultuur. En hij zal de mensen ook moeten kennen. De, mm -hmm. de raadsleden, zeg maar die, die plaatsnemen in zo'n raad. En die zou eigenlijk iedereen van Haven tot God moeten kennen. En dat, ik ga ervan uit dat, dat Nick dat nu ook wel okay, weet. Yeah. Uh, en, en misschien ook daarom wel zegt, joh, ik heb ook wel. Misschien wel het, is, het is goed zo. Ja. Uh, ik, heb, ik heb lang genoeg gezeten. Uh, maar dat, goed, dat moet je hem altijd zelf vragen. Ik kan ja. het zelf vervullen, maar aannames zijn dodelijk. Dus dat doe ik nooit. Nick, uh, hier bij de oproep. Uh, kom ja. alsjeblieft. Nog op het laatste moment. Eén op de Kom het nog even uitleggen. Nee, ik, ik wil... Uh, en als je het dan hebt, is het dan een leider. En niet per definitie. Ik denk dat je wel die eigenschappen moet hebben. Maar dan kunnen we weer een hele discussie uh, hebben... over wat dan leiderschap. Wat maar is, leiderschapgevende capaciteiten zijn. Ja. Een leider is geen alleenheerser. Nee. Als je een goed leider bent... En dat, uh, dat zie je af en toe wel eens bij bedrijven ook nog wel. Dan geef je andere mensen de kans om zich te ontwikkelen en dat te doen. Ja. En dan wat ben je wat mij betreft een goed leider. En als dan eigenlijk je bijna nagenoeg overbodig bent... behalve op echt cruciale beslissingen... Mm -hmm. dan heb je het goed, goed gedaan. gedaan. Ja, ja. Dat, uh, ja. Um, dan in jouw woorden, uh, wat je hebt nou zelf ook genoemd... heeft Niek het goed gedaan? Ik, voor de periode dat ik hem ken, uh, heeft hij het goed gedaan. Ja. Dat, ik, ik zou, ik zou, het zou gek zijn als ik zou zeggen dat hij het niet goed heeft gedaan. Ik vind hem uh, bijzonder in mm -hmm. uh, Tuurlijk. En dat, dat, dat weet hij ook. Dat, dat, heb, dat heb ik hem ook uh, uh, verteld. En dat doe ik dan ook persoonlijk. Want dan neem ik dan weer geen blad voor mijn mond. Dat is, dat is ja. mijn uh, ding. Maar dat doe ik wel persoonlijk. Dat ik hem natuurlijk wel, als ik het ergens niet mee eens ben... dat ik het dat ook gewoon zeg. Ja. Uh, en dat heeft ook wel eens gebotst. Mm -hmm. uh, en dat is niet altijd even prettig. Uh, maar ik waardeer hem op zijn kwaliteiten. Ja. En ik, ik ken hem van de periode dat ik hem in ieder geval ken... als een, als een goed burgemeester. je weet je, je kan van alles vinden. En de ene zal hem fantastisch vinden. En de ander vindt vervelend. vervelend, En de ander zegt, oh is dat de burgemeester? Het zal wel. Mm -hmm. ja, iedereen heeft daar zijn eigen mening over. En dat is ook een beetje persoonlijk, een beetje subjectief. Maar als je nou naar objectieven kijkt, zeg maar van... heeft dit goed gedaan? Ja. ja. Dat, ja. uh, en dat ook ondanks de conflicten met de wethouder... en dergelijke die er in het verleden zijn geweest. Ja, nou ja, dat is altijd weer een heel politiek uh, iets. Ja, Kijk, dat snap ik. Wij kijken gewoon heel anders naar... Uh, of heel anders. Wij kijken anders naar ja. integriteit. En, uh, en dat botst. Mm -hmm. En dan heeft hij het dan goed gedaan. Ja, in dat soort gevallen uh, mag hij meer... en dat heb ik hem ook aangegeven... meer voorzitter van de raad zijn. zijn ja. En geen voorzitter van het college. En op een gegeven moment... Uh, ik, ik kan ook me heel goed voorstellen dat hij zegt: van Ja, de emoties spelen mee. Dat snap ik ook heel goed. Ja, dat is ook heel vervelend. Want het raakt je wel zelf uh, persoonlijk, dat mm -hmm. soort situaties ook. En uh, maar ik denk ook wel, het is deels denk ik ook de tijd ja. waarin we veel kritischer zijn en veel makkelijker zeg maar dat soort dingen doen. Want ik denk dat met een aantal zaken, als dat 30 jaar geleden zou gebeuren, dat niemand zou zeggen: Joh, ja, het, zal, het zal wel. Mm. Ja, zo zijn ze gewoon. Dat, dat gebeurt. En dat zag je bijvoorbeeld bij Van Rijen ook. Weet je wel, die, die zei op een gegeven moment: dan werden mensen geïnterviewd. Ja, ja hij fraudeert wel. Maar ja, hij heeft toch hartstikke veel gedaan voor ons dorp. Oh ja, ja. Dat, dat, dat zie je ook terug. En, ja. um, en er zullen ook heel veel mensen zeggen: van ja, die wethouder was gewoon helemaal fantastisch. Mm -hmm. Of hij is helemaal fantastisch en hij doet nooit wat fout. Ja, nee. Um, hey. Vergelijking werd nog wel eens gemaakt zeg maar, door ons oud-wethouder over in de tijd van de, van de, de bouwfraude. Ja. Maar er is uiteindelijk één iemand veroordeeld. En, um, die vond het gewoon heel normaal dat je, dat je bijvoorbeeld een bepaalde klok gaf. Ja. Uh, en dan had hij bijvoorbeeld een Rolex om of zoiets dergelijks. En zo heeft hij het ook verteld: zo'n parlementaire ja. uh, enquête van onderzoek voor zo'n commissie. Dat hij daar ook zat. Ja, ik weet ook niet beter. Dat was gewoon zo. zo ja. En uh, iedereen die hier in de zaal achter me zit... Ja, die heeft het mij geleerd. Zo moest dat. Mm -hmm. En ik ging dus gewoon naar, naar zo'n pensioenfonds toe. En ik had dat klokje om. En dan zei ik, oh, wat een mooie klok. Ja, ja, wil je er eentje hebben? Dan neem ik er volgende week al een paar voor je mee. En dan gingen ze naar de parkeergarage. En haalde haalden ze er een aantal klokken uit. Ja. Ja, dat, dat vandaag de dag kan dat gewoon niet. En Dat nee, kon daarvoor ook kon al niet. Het niet maar... maar het werd getolereerd. De ja. ja. cultuur is ontstaan. Wist het. De cultuur is ontstaan. En dat is ook een beetje... Van deze tijd. Ja. En uh, ja, ik ben opgevoed dat je dat soort dingen gewoon niet doet. Nee, Dat, dat is verstandig. <laughs> ja. Ja. Ik kan er ook niets anders van maken. En, dat, en, en daar, daar gaan we er ook hard in. Ja. En dat doet pijn. Ja, dat snap ik. Dat Omdat dat we de dus, we leggen echt zout op die wond. Mm -hmm. En ook hard ook. Omdat we vinden dat het niet kan. We hebben de gedragscode voor, we noemen het op allemaal. En ja, en dan blijkbaar verschillen we daarvan. Um, ja. En dan kan uh, je ook niets anders doen dan te zeggen van nou ja, dan, dan stoppen we hier gewoon mee. Mm -hmm. Dan is het onze, onze moeite niet waard. Nee. Zo'n goede wethouder daar neerzetten. tussen. andere wethouders die een andere blik hebben, hebben. op de ja. integriteit. Dat. Uh... En ik kan het niet anders verwoorden. want anders heb ik weer een discussie straks. in de raad hierover. <laughs> en dat wil ik eigenlijk ook zoveel mogelijk weer vermijden. Want ja, weet je, we blijven mensen aanspreken op hun gedrag. als het niet kan. Mm -hmm. En of dat nou informeel of formeel gaat. Dat, dat maakt niet uit. Dat maakt niet zoveel uit. Uh, um, uh, als het gevraagd wordt formeel, dan zal ik er al, altijd formeel oh, nou antwoord voor op het. geven. Uh, informeel zeg ik wel eens: joh, uh, is dat handig? Vind je dat zelf nou oké? Okay? Ja. En dat is, dat is jammer, want mensen zijn niet per definitie niet integer. Hè? Dat, dat, nee, zo dat is ook, het niet. Nee, maar je kan ook niet iemand niet integer noemen. Ja. Uh, dat kan ook niet, want iemand is gewoon een vader en uh, heeft, heeft gewoon een normale baan gehad en houdt zich betaald belastingen en noem hem op allemaal. Mm -hmm. Het is alleen het bepaald handelen wat. ...gebeurd is... ...en toevallig ook iemand die uit een bepaalde periode... ...of een bepaalde cultuur misschien komt... Mm -hmm. ...dat weet ik niet, daar kan ik ook niet over oordelen... ...ik, kan, ik weet in ieder geval wel hoe oud soms... Me, uh, ...welke leeftijd mensen dan wel eens hebben... ...dat je daar anders over denkt. ja, En dat je zegt... ...ja, dat, dat is acceptabel. Mm -hmm. ja en, en wij hebben daar gewoon ook politiek... ...maar ook landelijk gewoon een heel ander standpunt over. Yeah. En... Uh, dat je ziet ook niet heel vaak. En daarom vind ik bijvoorbeeld ook dat soort zaken... bijvoorbeeld wat er van Sophie in het veld uh, was over in tegen tijd. En ik heb ook wel een keer over Alexander Pechtold gezegd... over die relatie die hij had. Ja. Het gaat niet zozeer over het feit dat hij een relatie heeft. Het gaat er meer om dat je een politiek leider... met een ander politiek leider of ambt... Ja. zeg maar een relatie heeft en dat bewust niet heeft verteld. Velt. Inclusief ja. een fractievoorzitter. Nou ja, dat laatste is natuurlijk het probleem. Ja, dat, het niet het, wordt. dat het niet verteld wordt. En dat, dan uh... als je dat dan... Predikt dat je integer moet zijn of ja. integer moet handelen. Want daar gaat het eigenlijk ja, het om. Want iemand kan nooit niet integer zijn. Mm -hmm. bestaat niet. Dan moet je dat ook gewoon doen. doen. Ja. En ja. dan moet je gewoon openheid van zaken zeggen. Ja, ik ben, ik, ik, ik ben fout. Ja, tuurlijk. Ja. Dat moet je ook zeggen. Dan moet je dat benadrukken. Mm -hmm. Maar niet zozeer het sociale aspect. Maar het... Want dat is je eigen, eigen pakje aan, zeg maar. Uh, maar je kan ook niet. En dat gebeurt gewoon. Dat gebeurt in de Tweede Kamers. Bij alle politieke partijen zo. Uh, en dat gebeurt in de Europese Commissie. Mensen worden op een gegeven moment ook wel een beetje wereldvreemd. op ja. het moment dat je bepaalde bedragen verdient. je ziet het niet meer. Nee, nee, snap. Ik. En ik, het is ook wel een beetje, het is echt heel naïef om te denken dat het dan niet uitkomt. Ja. <laughs> en ik hoop het echt, hoor. Ik wil, ik, namens, ik, heb je politieke ambities? Ja, weet ik niet. Ik, ik, dat moet echt, dat moet op mijn hmm. pad komen. Ik moet het leuk vinden. Maar ik hoop wel dat iemand een keer tegen mij zegt dan TCT van, joh, weet je nog wel wat je op de radio hebt gezegd? Echt? Ja. Want het gaat wel over handelen, dat je niet dus in een restaurant gaat zitten en uh, vijf uh, fles champagne gaat uh, bestellen omdat je dat kan. Nee. Dat doe je niet. Nee. Daar moet je over nadenken, want je hebt gewoon een voorbeeldfunctiepunt. Uh -huh. Nou, dat is een heel duidelijk punt. Ja. Dat, <laughs> dat uh, maar het is, het, het verklaart wel uh, ook dat je, nou, ja, het, ik kan zien aan je dat het echt voor jou echt een duidelijk punt is. Ja. Wees. Uh, handel zo integer mogelijk als dat je kan, ja. is het eigenlijk. Ja. Um. Uh, we moeten er zo even uit voor het nieuws. Dus daarom gaan we nog even snel over naar uh, het volgende... Nee, dat gaan we niet doen, <lacht> zie ik. Aangezien het nummer langer is als dat de tijd is... Uh, voordat we naar het nieuws gaan. Uh, we gaan even naar het nieuws, dames en heren. Na het nieuws en de uh, uh, reclame komen we weer terug. Uh, en met één op één. En dan gaan we nog verder uh, in over de politieke ambities... en uh, het leven van uh, Michiel Hermsen.